Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In een plas naast een hotel in Horst in Limburg... is een grote zoekactie aan de gang naar twee vermiste mensen. Het is niet bekend of het gasten zijn van het hotel. Het gaat vermoedelijk om twee personen van rond de 18 jaar, meldt de politie. Waarschijnlijk hebben ze de Poolse nationaliteit. Volgens omstanders worden ze sinds tien uur vermist. Politie en brandweer zijn met man en macht op zoek. Bij de actie wordt een politiehelikopter en een speciaal team van de brandweer ingezet. Getrouwde homo's kunnen in de toekomst ook hun partner meenemen als ze in de Verenigde Staten komen werken of studeren. Dat heeft minister Kerry van Buitenlandse Zaken gezegd tijdens een bezoek aan Londen. Elk getrouwd stel wordt exact op dezelfde manier behandeld, zei hij. De maatregel is niet alleen van belang voor buitenlandse homo-echtparen... maar ook voor Amerikaanse homo's die getrouwd zijn in het buitenland... en hun buitenlandse man of vrouw willen meenemen naar de VS. De VS en Groot-Brittannië sluiten enkele ambassades... vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. De Verenigde Staten kondigden afgelopen dag aan dat tientallen ambassades en consulaten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zeker de komende twee dagen dicht blijven, omdat Al-Qaeda of een aanverwante groep aanslagen zou willen plegen. De Britse ambassade in Jemen gaat zondag en maandag dicht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ziet nog geen aanleiding om ook ambassades te sluiten. Bij het station in Ravenstein is iemand door een trein gegrepen en overleden. De politie kan nog niet zeggen of het een man of een vrouw is. Het slachtoffer is vermoedelijk onder de dichte slagbomen doorgekropen om de trein te halen. Volgens de politie waren er reizigers op het stadperon die het ongeluk hebben zien gebeuren. Het weer. In het zuiden en oosten kans op regen of onweer. Minima rond 18 graden. Overdag eerst grijs met in het oosten mogelijk wat regen... Smiddags droog en geregeld zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het ROWS-journaal. Dit is Radio 1. en NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Wilfred Scholter. Fijn dat u er in het tweede uur nog steeds bij bent in Casa Luna... Uh, zoals u uh, wellicht gehoord heeft, was dominee Karel de Linde... in het eerste uur onze gast. We hebben met hem gesproken over een uh, aantal zaken. Uh, de persoonlijke god, het lijden in de wereld en uh, de hemel. Volgens hem is er geen leven na de dood. Maar wat vindt u? U kunt bellen naar 0800-1121... of mailen naar kazeluna.ncv.nl... of twitteren natuurlijk, casaluna. En de vraag die we u voorleggen... Uh, Gelooft u ook niet in dit hiernamaals Of juist wel? En als dat zo is, hoe ziet uw hemel er dan uit? Dus hoe ziet uw hemel eruit? En dan kunt u naar nou mailen of bellen: 0800 1121. Dat waren de Pointer Sisters. Hier so Nou, verlegen is onze eerste beller hopelijk niet. Dat is uh, Gerard. Goedenacht, Gerard. Gerard, hallo? Heb ik contact? Ik hoor niks. Ik, ik hoor jou wel, hoor. Oké, okay, nou, prima. Oké. Okay. Goed. Ik ga mijn geluid uitzetten, ja? Ik, ik hoor je nu ook. Prima. Um, Goeienacht. Nou, ja, nou. Dat ja. was wel even het een en ander het vorige uur, zeg. Ja? Ik zou eigenlijk op, op heel veel dingen willen reageren... maar ik, ik ga het maar gewoon houden bij... dat Jezus op een gegeven moment uh, die komt met een totale nieuwe leer... wat eigenlijk ook heel... wat ik heel jammer vind wat de kerk uh, zo lang nagelaten heeft om te vertellen. Maar goed, mm -hmm. uh, hij... ...bracht het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Ja. Nou, daar hebben we het woord hemel al. Ja. En we zijn eigenlijk bijna allemaal opgevoed met, uh, met het woordje hemel. Daar ga je naartoe als je sterft. En dan um, de een die denkt met gouden lepeltjes en de ander die denkt weer anders. Maar mm -hmm. Jezus die spreekt over een, een, een, een koninkrijk der hemelen. Als hij begint op te treden, dan is het gelijk een leer met gezag... Het gezag wat hij heeft in, in, die, in, die, in die hemel. Want de hemel is voor hem niets meer en niets minder dan de onzichtbare wereld die ons omringt, waarvan, waarvan, waaruit wij geïnspireerd worden. En de hemel, hé, dus hetzelfde als, als, als, als de hemel als uitspansel, maar de hemel is ook een metafoor van de onzichtbare wereld. En met de onzichtbare wereld laat Jezus dan als eerste zien van, kijk. Daar heb je het koninkrijk van God met de herge engelen... met Jezus en de zielen van de wedergeboren mensen. En daar heb je ook nog een ander koninkrijk van de gevallen engelen. En daar heb je ook nog het dodenrijk met de koning Napoleon. En dat kunnen we dan in openbaringen vinden. Dan vinden we die naam van Napoleon. dat is eigenlijk de schatbewaarde van de gevallen engelen. Ja, maar wat vind je dan van dominee Telinde die zegt... ja, eigenlijk gaat het in de Bijbel helemaal niet om de hemel. Het gaat, het gaat vooral om het aarde, aardse leven hier. Dat, dat moet goed voor elkaar zijn... En, en heel veel gelovigen die hebben wel iets met de hemel. Zie je die, die, die tegenstelling ook een beetje? Ja, maar ik vind het eigenlijk heel jammer dat het, dat het zo vaak zo, zo naar de aarde gehaald wordt. Het is, het, ik, ik snap het wel. Mm -hmm. Maar het is, het is eigenlijk ook weer vanuit het Joods denken wat ik zeg. van Het is geest, ziel en lichaam. Het is geestelijk... Een geestelijk gebeuren, maar het is ook een, een, een aards gebeuren. Nou, en daarin zien we Jezus ook weer zo'n mooi voorbeeld. Hij zegt, ik, als je wil weten wie God is, en dan spreekt hij echt als, als persoon, dan moet je naar mij kijken. Ja. Nou, ik, ik en de vader zijn één, zegt hij. Dan spreekt hij heel duidelijk over de vader, als een vader, als een persoon... Natuurlijk is ja. God geen, geen, geen mens. God is geest. En, en daarin kan ik wel naast hem staan. Maar ik bedoel, als je dan spreekt over... Geen persoon, we zijn allemaal naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt. Ik bedoel, ik ben zelf ook kunstenaar. Ja. Nou, de grootste kunstenaar is toch diegene die dat gemaakt. En die wil ik wel de eer geven. En als zo iemand dan dat weghaalt, dan vind ik wel dat je toch... Uh, nou, uh, ik zou niet graag in zijn schoenen staan om, om geoordeeld te worden wat dat betreft. Want je, je rooft bij heel veel mensen, roof je wel iets weg. En nou, nou, dat, dat, dat, dat, dat, ik... dat idee heb je wel, dat, dat je... Dat ja hij dingen wat hij iets ik vind, het, ik vind, het, ik vind het zelfs uh, antichristelijk uh, gedacht maar goed uh, dat is uh, even uh, wat ik, uh, ik zeg altijd maar jezus die laat zo duidelijk zien mm. mensen het koninkrijk de hemelen dat is nabij als ik hier verschijn. kijk hij verschijnt wat doet hij hij plaatst die mens in het midden. En alles wat niet in die mens hoort, dat drijft hij uit. En dan drijft hij echt boze geesten uit. En voor mij is dat, zijn dat gevallen engelen. En hij legt ook uit, waar komt het vandaan? God is goed, God is liefde. En, en, en de tegenstander, ja, dat zijn de gevallen engelen. Dat is een derde gedeelte van engelen die jaloers werd op de mens. De relatie die God met de mens beeld. En dan maar staat het ook eens heel... in de Bijbel, dat, dat, over dat, uh, wat je nu vertelt over de ja, engelen natuurlijk. en zo? Ja, in de ZGL en in, in daar staan... Er staat ook de val van engelen staat ook beschreven. En kijk, en dat vind ik nou zo jammer als zo'n leraar. Het gewone volk heeft heel weinig kennis van de Bijbel, meestal. En zo'n leraar die heeft dan wel. Nou, als je dan de maagdelijke geboorte weghaalt en je haalt de opstanding uit de dood haal je weg, dan, dan heb je een moderne theologie wat helemaal niets meer heeft met de oorsprong. En dan schaam ik mezelf. Uh, dat dan daar ook het, het, het predicaat christelijk nog op staat. Uh, ja, je hebt, ik je vind... hebt verschillende stromingen binnen het christendom... en dit is de wat vrijzinnige stroming. Ja, maar ik vind het wel... Ik vind wel als je, je hebt het christelijk geloof... en ik denk dat je dan gewoon moet kijken naar Christus, wat hij zegt... Mm -hmm. wat Jezus zelfs zegt... hoe dat hij dat ook invult en hoe dat hij ermee omgaat... als hij dan komt, en niet als een schriftgeleerde... nee, hij komt binnen... En dan gebeurt op dat moment dat hij binnenkomt, dan gebeurt er al iets. En dan zeggen de mensen, oh moet je kijken, hij heeft zelfs gezag en macht over de boze geesten. Nou, dan heb je al een antwoord van het verschil tussen een fariseer of een schriftgeleerde en wat Jezus uitdraagt. Hij hij brengt een leer met gezag in die hemel, in die geestelijke wereld. Want de hemel is niks anders dan de geestelijke wereld. Hij zegt: ik indien ik door de vinger Gods de geest uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over u gekomen. En dat vind ik zo mooi dat Hij dus een mens in het midden zet. Hij zegt: kijk, dit is gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En wat er niet in thuis hoort, dat drijft hij eruit. Nou, en dan, dan plaatst Hij de mens gewoon weer eigenlijk weer terug in een paradijselijke. Hij zegt: jullie zijn het licht daar weer. Hij begint met de Mens aan te spreken van, ja. jullie zijn het licht ter wereld, jullie zijn het aarde, jullie zijn geroepen om uh, gelijkvormig te worden aan het beeld wat God gegeven heeft. In mij. Hij is dus het beeld. Hij is mens geworden. God is de spreker en Jezus is het woord. Het staat tot, de spreker staat tot woord als God staat tot Jezus. En dan, en dan vind ik dat zo mooi dat je dus je, je mag richten op die figuur van Jezus. Dat hij dus de vollender van het geloof is. Want uiteindelijk gaat het om het geloof. En als deze man spreekt over ja, God is geen persoon. Eigenlijk haal je dan daar ook een stukje geloof weg. Kijk, hier. er zijn ja, heel veel mensen die... We zullen het even een beetje beperken hè, tot de heen... ja. Wat je, wat je zelf al zei, of tot, tot de hemel, want anders dan uh, wordt het echt nou, ook een preek. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, je hebt dus de eerste hemel, de eerste hemel ja. daar leven wij in. En die eerste hemel, dat is dus eigenlijk waar het koninkrijk van God is. Hé, en waar ook het, het rijk van, de, van, van Satan is. Hé, want, want Lucifer, hmm. de grote engel, de lichtdrager, die was eigenlijk geroepen om licht in deze wereld te brengen. Ja. Nou, die is eigenlijk uh, van zijn voetstuk gevallen als een vallende ster. Nou, dat maar, is dus... Dus, maar als je even mag onderbreken, Gira, Wat de, de vraag bij ons was... Wat hoe ziet jouw hemel er nou uit dan, ongeveer? Nee, ik ben in de hemel. De, de hemel is dus het moment dat je wederom geboren wordt. De Bijbel die spreekt heel duidelijk. Jezus zegt ook tegen die schriftgeleerden. Ook tegen zo'n dominee. Wat bij jou moet gebeuren. Jij denkt nog steeds van beneden van de aarde. Hij heeft het ook over de aardse religie. Hij zegt, ik ben van boven. Je moet anders gaan denken. Je moet gaan denken door de ogen van God. En dat is het proces waar we allemaal mogen doen. En dan merk ik, als je dus gedoopt wordt met de Heilige geest... Nee, als je in Jezus, als je daarover ja. dat ik ook gedaan... Zerra, ik dat moet je even vijf. onderbreken, want er staan nog andere mensen in de wacht ook. Maar bedankt in ieder geval voor je bijdrage uh, vannacht. Ja, graag gedaan. Oké, okay. en blijf zetten. luisteren, Dank je. Ja, uh. Doe je. Ja, we hebben nu uh, ook Lisette. Lisette, zeg het maar. Je gelooft Goeie absoluut dag. in de hemel, begrijp ik. Ja, ik geloof dat er absoluut een uh, leven naar de dood is, dat er ook een hemel is... Ja, en hoe die eruit ziet, dat weten we natuurlijk uh, allemaal eigenlijk uh, niet. Daar speculeren we allemaal wel eens over. Maar ik weet gewoon uh, wel dat ze... Uh, ja, dat leven naar het dood dus Ik heb zelf mijn vader... Uh, Pas geleden uh, verloren en ja. ik weet gewoon, uh, ja, ik krijg zoveel tekenen van hem dat hij mij duidelijk merkt merken van mij, ik ben er gewoon. Tekenen? We kunnen elkaar niet meer knuffelen, maar ja, ik heb gewoon heel veel tekens, ik weet gewoon, hij hey, is dan kan ik gewoon met hem praten. En dan gewoon duidelijk dat ik tekens krijgt, zo van, van goed zo, of, mm -hmm. uh, ja, dus hij laat me duidelijk weten van, ik ben er gewoon wel en ik blijf gewoon bij je. Oké. Okay. Ik ben dus eigenlijk, ja, de ene kant wel weg, Maar, maar hoe ziet jouw hemel er dan uit ongeveer? Heb je daar ja, een idee aan de van? Kant denk je inderdaad, want we zijn een soort geesten, een soort spookjes. Maar aan, aan de andere kant, ja, denk ik ook van wie weet, leef je wel daar gewoon door als, als mens. Zeg maar ja, een soort weergeboorte. Geeft het ook troost, dat je dat weet? Ja, absoluut. Wat, wat, wat vind je dan wat van, van een dominee ja, die zegt als van... Als je uh, oud bent en het huh? gaat over dat ik gewoon op je staat te wachten en dan begrijp ik je weer. Maar als, als nou een dominee zegt... ja dat is eigenlijk niet wat er in de Bijbel staat... en waar die gelovigen het over hebben... want heel veel predikanten vinden dit... Hè, van nou ja, uh, het is niet heel theologisch onderbouwd... dat er een hemel is... maar de meeste gelovigen geloven dat wel. Uh, hoe, hoe, hoe kun je dat verklaren? Ja, je moet... Ik ben zelf dus ook heel spiritueel aangelegd... en daar heb ik al zoveel tekens gehad van... van ja, als je, als je die tekens... als je dat niet begrijpt... dat is gewoon meer is tussen hemel en aarde. Ja, daar ben ik van... Ja, hoe moet je het mm -hmm. anders gewoon uh, inspecteren? Ja, ik geloof dat dus wel. Je voelt dat, je, dat, dat het bestaat? Ja, absoluut. En is dat dan een mooi paradijs of zo? Of, of, of hoe stel je dat voor? Ja, zo, zoals heel veel mensen ook zeggen... Van er is toch uh, strakke blauwe lucht dan, dan hier op aarde, zeg maar. En de bloemen nog... Uh, de, ja, nog mooiere bloemen dan hier op aarde. En het gras mm -hmm. is groene en er klinkt hele mooie rustige muziek. En je ziet elkaar allemaal weer terug en... Ja, en of dan ja of dat er misschien ook een soort huis is met heel veel kamers of... of ja, je weet het niet, je probeert iets voor te stellen. Mm -hmm. Maar ja, ik weet wel dat er dus absoluut iets hierna volgt. Ja, en dan zie je je vader weer terug, hopelijk. Ja, absoluut. Oké, okay. goed. Nou, dankjewel voor je bijdrage, uh, okay, Lisette. Oké, graag gedaan. Oké, okay, hè verder. Zelfde dag. De volgende bel is uh, Jannie, als ik het wel heb. Jannie, ben je aanwezig? Uh, die meneer die daarvoor sprak... niet die mevrouw, maar die meneer ja, die hallo. daarvoor sprak... daar kon ik wel een beetje in meegaan... hoe hij redeneerde. Mm -hmm. Want ik vind... God is in een mens zelf. Je moet toch niet God buiten jezelf stellen. Hij mag, je mag een hoger stellen... in je gevoel. Mm -hmm. Hij is in jezelf. Als je geboren bent... dan krijg je, dat, krijg je God in je mee. En... Zolang je leert van kind af aan, leer je met, met hem omgaan en van hem houden. Ja. En als je dan, wat ik u net al zei, sorry, dat als je dan overlijdt, wat ik u al zei: van als je begraven wordt, dan gaat het stoffelijk naar beneden en, uh, en uh, gecremeerd uh, dan word je verbrand. Maar de ziel die heeft, die is dan gelijk uit. Zo gauw je aan het sterven bent. Is die ziel al naar boven? Want anders zou dat nooit. Miljoenen mensen op de aarde, moet je, je voorstellen. Mm -hmm. Waar er al miljoenen van overleden zijn. Die zouden toch nooit naar boven kunnen zijn. <coughs> Pardon. Maar wel de ziel. Die. Dat heb ik me laten wijsmaken dat die maar een half ons weegt. <laughs> ja? Hebben ze dat, dat gewogen? Oké. Okay. Dat is gewogen. Ja. En uh, dat, dat staat ook beschreven in boeken, hoor. Dat is zo maar heeft u wel eens ook in iemand zien sterven? Zelf? Bent u daarbij aanwezig geweest? Nou, ja, ik heb mijn eigen man zien sterven. Die heb ik uh, uh, mond-op-mond pademien nog gedaan. Mijn man is aan hersenbloeding overleden op kerstmis nog wel. Zo. Dus ik heb dat gezien. En, uh, en ik begreep ook dat die man naar boven, naar boven ging. Maar Want dan, ging dan gaat er iets uit taam. het lichaam, hè? Verdwijnt dan in feite. Ja, het lichaam, dat bleef gewoon bij mij. En dat is... Dat is gecremeerd. En, mm -hmm. Maar zijn ziel was al naar boven aan gaan terwijl hij aan het sterven was. En als je dat dan altijd voor iedereen zo begrijpt dat, uh, uh, dat het wel een ziel is... maar dat het in je gedachten toch het mens blijft. Ja. Want als je droomt over mensen die al lang overleden zijn... die kunnen gewoon met je praten zoals ze waren... en en dan zie je dat als persoon zo ze waren. Maar dat wil niet zeggen dat ze nog... Hoezo, niet praat u, praat u dan met, ho, hoezo praat u met ze dan? Nou, ik heb wel eens gehad met mijn vader. Die is in de oorlog verdronken. Mm -hmm. In 1941 getorpedeerd. En dat hij me dan zo beet pakte in... Als ik droomde en dan zei ik... Ja, maar ik droom als ik morgenochtend wakker word... Dan ben u er weer niet meer. En dan zei hij, ik ben altijd bij je... Zulke dingen heb ik meegemaakt. En dat gaf u wel troost ook? Dat u ja, weet dat de ziel ja, nog... Ja, Ja, ik was een meisje van 9 jaar. Uh, toen, toen er gebeurde dat hij in 41 getorpedeerd is. En mijn boer was maar 9 maanden. Dus bedoel, uh, dan ben je hele leven lang zonder vader naar ja. leven gegaan. Ja, dat is waar. weer door. Hè. En mijn man is maar 58 geworden. En... Uh, en mijn schoonzoon is maar 37 geworden. Maar toch leef ik met de gedachte hoe ze waren. Maar ze zijn dan niet meer zo. Ze waren stoffelen Nee, ze zijn zielen. En die zijn daarboven. En, en dan kun je ook begrijpen dat dat, dat dan wel goed is. almachtig dat daar dan wel... Zegt, laten we dan zeggen, een hemel is dat, dat allemaal bij elkaar is. En dat dat dan een hele andere wereld wordt als hier op de aardse bestaan natuurlijk. Ja, en u, u, u, u gelooft ook echt dat, dat u elkaar allemaal daar weer ziet ook? Of, of, ja. of voelt? Je ziel kan je misschien niet zien, ik weet niet. Ja, ja en dat is mijn enige grote troost wat ik altijd al heb natuurlijk. Dat ik mijn man zo vroeg verloren ben en mijn vader zo vroeg verloren. En ja. zoveel mensen, ik heb al meer dan vijftig mensen weggebracht. Vijftig, dus, uh, zo, dat is behoorlijk. Ja. Ja, ja, ik heb een trouwfoto zanger met een hele stel mensen op mijn hand. 25 toen ik trouwde. En ik ben van de week met mijn broer naar staan kijken. Met mijn broer en ik waren de enige. Mijn broer is van de week 74 geworden. Mm -hmm. Dat wij samen de enige van die hele club over zijn. Zo. Maar wij denken wel aan die mensen. Maar niet meer zoals ze in gedaante waren. Zoals ze op die foto's staan. Nee, dus wat, dat wat, zien wat, het, ze wel eens ge... af en toe in gedachten. Maar dat bestaat gewoon niet. Nee, en dat hoeft Als... voor u ook niet natuurlijk. Sorry? Dat hoeft voor u ook niet. Ik bedoel, de dominee had het over: van ja, als je, als je moeder jonger is overleden dan jij, dan, ja. dan, zie je, dan ben jij dus een grijzaard en je moeder is een, ja, een, een, een jong, jong meisje. een jonge vrouw. <laughs> Dat is natuurlijk heel ja. raar. Ja. Dat is heel raar. Maar als mijn moeder als, als ziel bestaat mm -hmm. en, en ik naar, naar boven kom, ook als ziel, dan. Dan ben je in een eenheid en dan word je met allemaal met elkaar. En ze zeggen toch ook: er is geen pijn meer en er is alleen liefde. Hm. He, als je dat mag geloven, dat, dat wordt toch door de meeste mensen wel verkondigd. En daar hoop je dan ook maar op. Ja. Nou, ik kan heel een heel beetje meegaan, Jannie, hoe je dat zo vertelt. Dat, dat, dat is een heel mooi. Ja. Maar dat is wel de troost om, om het, het moeilijke van het alleen zijn te, te doorstaan. Ja, dat kan ik me ja, goed dat voorstellen. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja. Maar je hebt ja. nog wel uh, verder kinderen en alles? Ja, ik heb gelukkig drie hele schatten van kinderen van de man. Dus en die zijn heel goed voor hem heel lief voor hem En ik heb altijd heel hard voor hun gewerkt. Maar nou, zo is het weer goed voor mij. Nou, zo hoort het. Ik heel ben goed. Die zijn alweer en, en um... nee, ze zijn ja. heel lief voor mij. Jannie, heel hartelijk dank ja. dat je we dit met ons, ons wilde delen. kunnen praten Dat begrijp u wel. Mm hm maar dat moet ik kort houden, omdat u meer mensen uh, ja. te spreken hebt, vanzelfsprekend. Maar misschien kunnen ze dat, als ze dat horen wat ik u nu vertel... Ja. niet dat ik al machtig ben hoor, ze moeten me goed begrijpen dat ik maar doodgewoon ben. <laughs> maar dan is het misschien voor de mensen meer aanvankelijker dat ze het beter kunnen begrijpen. Ja. Want er zijn zo ook mensen die denken, ja, als ze dan dood gaan, ook, ook, ook kunnen al die mensen daarboven zijn. Mm -hmm. Ik vind en dat je zijn... het goed hebt uitgelegd, ja zijn landen, die hebben wel wat 80 miljoen mensen. Ja. Eh, wij hebben er dan zeg maar een kleine 20 miljoen, 17 miljoen geloof ik. Maar hoeveel landen zijn er niet? Maar de ziel, dat, dat, en maar dat openbaart zich in mijn gevoel als mens daarboven. Wat ja. we dus op, in, op aarde geleerd hebben van diezelfde God, ons verstand erbij en alles. En dat communiceert dan met elkaar. Zo, zo, zo probeer ik het dan maar. Je hebt het heel, heel goed verwoord en dank ervoor. Hartelijk dank u ook voor het, dat ik het even mocht vertellen. Oké, okay, en een goede nacht nog verder, Janny. Nee, dank u wel. Tot ziens hoor. Ja. Doeg. Luna. Wilfred Scholten. Ja, dat was Boulibacha, als ik het goed zeg, met La Caravan Passe. Een vrolijk nummer in deze nacht. Onze vraag is um, uh, misschien ook wel vrolijk, want ja, we willen weten... hoe ziet uw hemel eruit? Naar aanleiding van het gesprek dat we in het eerste uur hadden... met dominee Karel de Linde. Hoe ziet uw hemel eruit? En um, u kunt daarover bellen naar 0800-1121... Of een mail sturen naar casaluna.ncv.nl of gewoon twitteren op het casaluna. En dan uh, komt u misschien in de uitzending. Wie in ieder geval in de uitzending komt is Jenny. Jenny, goedenacht. goedendag Hallo. Ik reageer op de uitzending van. Uh, ja, een hemel is dus voor mijn gevoel. Is er echt een hemel? Dat komt er overtuigd uit. Ja, ik kan ook. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik alleen ga dat ik dus echt voel dat Jezus bij me is. Mm -hmm. uh, ik heb zelf genoeg meegemaakt, niet uit, uh, om zomaar te zijn. Er zijn ook nare dingen, maar uh, voor mij is er echt een hemel. En als ik dan zie mijn schoonmoeder die niet geloof opgevoerd was... en echt, uh, haar ouders mochten ze helemaal niet, vanuit de kerk mochten ze niks... Oh. en was altijd heel verdrietig. En ik, toen vertelde ik haar over bepaalde dingen, we hadden het over heel veel dingen... En vlak voor een half jaar voordat ze stierf... toen werd ze morgens zwakker En toen zegt ze tegen mij... want ze wist helemaal nooit haar beleid tekst. Want ze heeft later beleid niet gedaan. Ja. En toen zei ze van... Jenny, ik heb pa gezien, haar vader. En ze had haar man gezien. En ze vroeg of ze kwam. Hij zegt, het was daar zo mooi. Oh. Ik zag bloemen en alles. En het was er dus zo mooi. Ik zou, maar zeg, het was nog niet mijn tijd... Ik moet nog, nog even wachten. Dat had ze gedroomd, die nacht? Die nacht, ja. En ze werd s morgens wakker met een gezicht. Mm -hmm. Nou, zo, zo verschrikkelijk mooi. En ze, voor die tijd huilde ze heel vaak. En dan zei ze altijd... Je zoon, haar kleinzoon... Ja. Die weet meer van de Bijbel dan ik. Maar we laten uit de kinderbijbel ook speciaal voor haar. Ja. En uh, nadien is het nooit weer gehuild. Het was goed. Dus als niet-gelovige geloofde ze sterk in de hemel? Ja. Dat is heel mooi, ja. Ja. En een half jaar later stierf ze, zei u? Een half jaar later stierf ze, ja. Maar ook ze wist ook, wat we aan zoveel mensen gevraagd hadden... die ook die, uh, uh, haar tekst van de blijdenis. Niemand wist dat. Mm -hmm. Ze kon me daar toen hafijn vertellen welk. Matthäus, zoveel... En dan was van de Bergreden, dat weet ik nog, dat, dat zij. Ja. Maar dat ze dat toen allemaal wel wist. Ja, heel dat veel, daar hebben we het nog niet over gehad, maar heel veel mensen die een, een bijna doodervaring hebben gehad door een hartstilstand of iets dergelijks, die zien ja. ook iets prachtigs. Hè? Vaak een groot ja. licht of een ja. soort paradijs. Dat is dat een klopt. beetje vergelijkbaar met wat uw schoonmoeder eigenlijk droomde. Ja, daar werd ze we s'morgens echt met wakker. En vooral omdat zij dus. Uh, vroeger helemaal nooit iets met geloof te maken heeft gehad... en daar echt altijd heel veel moeite mee had... omdat ze dat niet van haar ouders mocht. Hmm. Dus had ze heel weinig eigenlijk op haar manier. Zij is ze nou kennis. En dan zeg ik, maar het gaat niet om het kennis, het gaat om hoe je leeft. En, en zit u sinds die ervaring, heeft u dan ook het idee van... zo ziet mijn hemel er ook uit? Ja, absoluut. Ik ben niet bang voor de rood. Dan denk ik, ik, ik denk zo vaak mensen die sterven... ...en nergens in geloven... ...dan denk ik... ...oh, wat is dat toch erg? Hmm. Maar als je als nou hoort van je de... hebt geen troost na die tijd... ...dan denk ik, want zoals Don van der Linden dat zegt... Van de, ja. ...dat er geen hemel is... ...dan denk ik, kerk geloofbeleid is... ...en onze vader is toch ook, staat toch ook in, in, in, uh, in een hemel en een aarde... ...en God heeft toch de aarde en de hemel geschapen... ...dan denk ik, maak mensen niet van alles wijs... ...op die manier... en Iedereen mag geloven op een eigen manier, dat bedoel ik niet. Maar dan denk ik, voor mij echt, is er echt een hemel. Nou, u zegt het prachtig allemaal en uh, het komt er vol overtuiging uit. Hartelijk ja, ja. Het is voor mij ook echt vast en zeker. En ik voel ook steeds, ik ga niet alleen. Elke stap die ik moet doen, die ik doe, er is iemand naast mij die mij leidt. En dan zie ik op naar het kruis en daarachter is het licht. En achter dat achter het kruis, dat licht. Daar is, het schijn, daar is de hemel. Jenny, bedankt dat je dit uh, hebt willen delen met ons vanavond okay, in de uitzending. Oké, graag gedaan. Goed. En goede nacht nog. U ook een uh, prettige uitzending verder. Bedankt hoor. Dag Jenny. Ja, Dag. Meneer de Klerk, dat is de volgende beller. Ja, goedenavond. Goedenacht, ja. Ik hoef eigenlijk niets meer te zeggen, want Jenny die maait mij praktisch oh. al het gas voor de voeten weg. Ja? Ik heb alleen uh, net tegen de man achter de... Uh, ik heb het niet gezegd. Ja. Van, ik vind de regisseur? De ontzett... ja. ja, de regisseur, sorry. Ik vind het zo ontzettend jammer dat uh, de Linden dit verkondigt via de radio. Dat hij niet gelooft in een hemel en een aarde. Of een nieuwe hemel. Uh, Nogmaals, ik ben het 100% met het hier niet eens. Mm -hmm. Ik geloof er ook in. Het is, het is wonderbaarlijk. Als je dat kunt zien, dan, dan leef je heel anders. Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn echtgenoot is. Kort geleden, overleden. Ja. En er zijn zoveel tekenen dat ik denk van, ze zijn in de hemel. Wat voor tekenen dan? Nou, ik zal maar één voorbeeld noemen. Mm -hmm. uh, je zit enorm in de put. Die, die mensen die, die een overlijden meemaken, die kunnen mij begrijpen. Mensen die het niet meegemaakt hebben, die, die zullen het anders bekijken. Maar ja. uh, je zit een keer enorm in de put en je denkt van, ja, zou het nou werkelijk goed zijn? En dit en dat. En dan kijk je een keer naar de hemel en wat zie je dan? twee vliegtuigstrepen die als een kruis in de lucht staan. Dan zeg ik, dat is voor mij een teken dat God bestaat, dat er een hemel is. Ja. Uh, ik heb een keer buiten gezeten dat ik ook dacht van, ja maar, ik, ik geloof het niet meer. God, God is voor mij ver weg en dan valt er in één keer een ster. En ik denk, je, jee, hoe is dat mogelijk? Dat nu die ster valt, dat mm -hmm. ik dat nu zie. En dat zijn allemaal kleine tekenen die je regelmatig tegenkomt als je het wilt zien. En nogmaals, ik, uh, ik ben van overtuigd dat ik Hopelijk, mijn, mijn hopelijk, ik weet dus zeker. dat ik mijn echtgenote. maar ook mijn ouders en schoonouders. terugzie. En hoe stelt u zich dat voor dan? Dat weet ik niet. Daar kan ik me geen, geen voorstelling van maken. Ik hoop alleen dat het ontzettend goed is. wat je dus leest. Hmm. Zeg je, uh, dan denk je van. Ja, het moet hartstikke mooi zijn. om het zo maar te zeggen. Prachtig zelfs. Maar hoe het is, weet ik niet. En waar, waar ja, houdt u dat geloof vandaan? Is het alleen maar van die tekenen? Of is het ook van. Nee, ik, ik ben natuurlijk als kind uh, opgevoed, gelukkig. Uh, in een gelovig gezin, uh, niet, niet echt uh, met de pap leven leeggegoten, maar ze hebben mij vrij erin gelaten. En mm -hmm. ik heb ook best dus mijn, mijn bedenkingen gehad dat ik dacht van ja, het fout boel. Maar naarmate je ouder wordt, begrijp je dat er een God bestaat en dat, je, dat er toch meer is dan alleen hier de aarde. Je hoopt het een keer elkaar weer te zien. Mm -hmm. En wat die eerste mevrouw zei, ik dacht, Jannie, die had het over een zielje je weet zoveel gram of zoveel ons. Ja. Dat vind ik, ik erg flauwekul. Cool, maar uh, wij komen allemaal boven in die nieuwe hemel. Alle goede mensen komen daar. Dat is mijn, mijn, ja, mijn gedachte echt. Maar als, als dominee de Linde zegt, ja, dat staat eigenlijk niet zo in de Bijbel. En dat, dat, dat, he, dat hebben wij eigenlijk als gewone gelovigen, hebben we dat maar een beetje bij uh, gefantaseerd. Daar komt het in feite op neer. Ik zeg het nu wat kort door de bocht, hoor. Ja, ja, ik snap het. Ja, nou, dat, dat mag jij zeggen. Ik, uh, ik vind het van niet, maar uh, het ho hoeft van mij in de Bijbel te zamelen. Er zijn. Zoveel tekenen, dat je, hm. dat je weet dat al God bestaat. Ik bedoel, ja, als je dat niet, niet wilt zien als dominee, dan, dan nogmaals, ik heb medelijden met deze man. Echt. Ontzettend. Voor, voor u is het een werkelijkheid? Voor mij is het een werkelijkheid, ja, echt. En ik was blij dat ik de radio aanzet. Ik luister vrij even naar Casa Luna. Ja. En nog begon ik niet helemaal de uitzending volgen, maar ik was aanzet en, en even mee kon luisteren naar, naar dit uh, gesprek van hem. En ook nu uh, het vervolgen van. Dus, uh, ja. Nou, U kunt het morgen terugluisteren even... op Radio 1 en dan naar uh, Casa Luna gaan, naar de website. En dan, oh, kunt, u... Ja, dan kunt u de eerste uur uh, gewoon even terugluisteren. Okay. Nou, dan dat dan hoort u alles. Prima. Het nou, is wel zonder. is een gelegenheid voor om terug te doen. Ja, precies. Dat doen op, we op, even. op een goed moment. Oké. Okay. Meneer de A, Klerk, hartelijk dank, dank. Ja, dank u wel dat u in de uitzending mag komen. Nou, en succes nog. Ik vond het heel mooi. Bedankt. Ja, maar dag heer. Tot ziens. Wat mooier dan nu zal het nooit gaan? Ja, dat is de opvatting van uh, Dominic Karel de Linde. Daar hadden we het in het eerste uur van Casaluna over. Maar die gelooft niet in de hemel namelijk. Maar misschien dat u wel denkt van het kan nog wel mooier worden. En hoe ziet uw hemel er dan uit? U kunt nog steeds bellen naar 0800-1121... of mailen naar um, casaluna.ncv.nl. We hebben Ton Vermeulen aan de lijn, als het goed is. Meneer Vermeulen, nacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. kunnen we ook zeggen. Ja, hangt er vanaf. Goeiemorgen. <laughs> Goed zo. Ik geloof, uh, ik geloof in mijn universum. Als ik, uh, als ik dood ga, als ik dood ben, mm -hmm. dan geloof ik dat ik in mijn universum terechtkom. En wat is en dat? dat? dat uh, nou, mijn, mijn, mijn, uh, wat, wat ik kan maken op dat moment... Als ik tenminste in de hemel mag komen, hè? want dat is ook nog maar de vraag natuurlijk. Als ja. zo'n goede Christen ben ik ook niet geweest en ik heb ook mijn foutjes wel gemaakt. Maar nee. uh, als ik in de helemaal mag komen, dan hoop ik wel dat ik uh, mijn liefste tegen mag komen die ik gemist heb. Ik mag mijn beestjes mag ik weer tegenkomen, weet je wel. Zelfs mag, de beesten, uh, oké. Okay. Ja, ja, daar heb ik vroeger heb ik daar wel moeite mee gehad, maar ik ben wel... Tot, uh, tot, ja, waarom ook niet, tot, uh, hè? ...gekomen wat dat betreft. Maar zijn die ook lichamelijk dan nog aanwezig? Of, of geestelijk? Hoe moeten we dat ons voorstellen? Ik hoop dat ik ze lichamelijk mag zien. Want u hield veel van ze. Zo voel ik dat in ieder geval. Ik bedoel, uh, mijn katjes en mondjes uh, en mijn mensen die ik kwijt ben geraakt. Die, uh, uh, ja, ik hoop gewoon dat ik die weer tegen mag komen. Ja. En gelooft en u dat, ook dat u God dan uh, kan zien? De, de, de, want de uh, ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat God boven mij staat. Ja. Met Jezus aan zijn rechterhand. Ik, ik, vind dat, ik vond dat zo erg van, van, van, van, van Karel van der Winde. Ik hoor dan hetzelfde als bij Klaas Hendricks een beetje, weet je. Uh -huh. die, die heeft bij onze CIVC gepredikt. Dat is de dominee, en, uh, even, even voor de luisterers, de dominee die, ja, die zichzelf eigenlijk de ongelovige dominee noemt, hè? Ja, de atheïstische een god die niet bestaat. Ja, ja, een god die niet bestaat. Uh, ja, ja ik mis bij die mensen mis ik eigenlijk het geloof. Uh -huh. Het is geen geloof meer. Het is zeker weten. Ze hebben te veel geleerd. Ze weten te veel. En ik weet helemaal niks. Maar ik weet wel dat God bestaat. En ik ja. weet dat er een hemel is. En ja. ik weet ook dat er een hel is. Dominee Terlinde en, zegt, je moet met je verstand ook. Dat ja. Dus uh, dat vind ik, ja, eigenlijk vind ik dat heel erg voor ze. Maar u, u, u, bent daar, u wordt daar niet door afgeleid, door die dominees? In uw geloof? Uh, u zegt, ik hou het nou, vast. In, in, in het begin wel. Ik stoorde me er achteraan. Hm. Ik denk, verrek, waarom doe je dat? Uh, want eigenlijk vind ik het een beetje zaterdagsachtig weet je maar ja, ach, hij weet niet beter denk ik dan hij, uh, hij is ergens is hij het kwijtgeraakt ja maar goed kunt, is, u, kunt u, u zich dat voorstellen, erg... zo'n proces of niet ja als je 79 bent misschien wel ik ben 55 maar ik weet dat Hendricks hier is ook niet veel ouder dan mij weet je. maar blijkbaar heeft hij nooit wat het is voor hun is het zeker weten het is geen geloof meer en misschien hebben ze wel te veel meegemaakt, hoor. En te veel gezien, dat wil ik vanaf wezen. Maar ja, voor mij is het zo duidelijk, weet je. Ik, ik, ik hoef alleen maar omhoog te kijken en ik weet beter. Ja. Mij, het, het is zo eenvoudig. Uh, Oké. Okay. Het klopt allemaal. De, de, de verbinding is een beetje slecht, maar we hebben uw boodschap gekregen, Ton Vermeulen. Uh, hartelijk dank, Goedend. in ieder geval, voor uw bijdrage. Daar ben ik blij om. man. Goed zo. <laughs> Goeienacht, hè. Of goeien ochtend. Ja. En ik ze. Ja, bedankt. U ook. Dag. Hoi. Niels is de volgende beller. Wilfried is het, geloof ik. Is het niet? Had ik begrepen? Ja, Wilfried. Hallo. Ja, dag Wilfried. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Oh, hallo. Uh, ik wou eventjes inhaken. Ik heb jouw collega aan de telefoon gevraagd al. Maar mm -hmm. misschien was dat weer... We zijn niet te maken met het onderwerp... het thema waar jullie mee bezig zijn. Ja? Ik hoor heel veel mensen praten over... Uh, dat uh, als iemand komt overlijden, dan, ga, dan stoffelijk ga je, dan, uh, dan ga je naar de gozimijnen. Maar die ziel, dan hebben ze dan wel eens zo'n lichaam gewogen, 26 gram. En hoe komt het nou, mm -hmm. dat er zo weinig aandacht aan dat soort onderwerp besteed wordt? Ja, goede vraag. Nou ja, we doen het vandaag hier, hè? Ja, precies. Dat wil ik graag eens weten. Ja. Weet je, en Weet je wat ik ook. Uh, ja, ik ben uh, over het algemeen wel een groot. Een, een denker hè, en zo. Maar uh, men praat dus vaak over uh, het leven na de dood. Mm -hmm. Nou, dat heb ik op mijn eigen huisje gewoon. Iedereen verklaarde me voor gek. Maar dat heb ik op eigen huisje gewoon eens uitgeprobeerd. En het enige remedie was dat ik mijn ouders op heb kunnen roepen via, via glaasje draaien. Oh, u bent echt. Uh... En ook nog meerdere familieleden. Ja? Ja, ik Vond... kreeg uitermate, uh, uitermate goed antwoord. En zelfs mijn eigen vader, die uh, 33 jaar geleden overleden is. Die door het glaasje daar op papier vertelde hij precies waar hij gestorven is. En wat voor ziekte hij had. En wat hij allemaal mankeerde. Vond u dat niet eng om mee te maken? Nee, nee. nee. Iedereen zei: Je bent hartstikke gek, want je want je. Uh, je, je, je, je, je daagt ook een heleboel uh, verkeerde dingen uit. Mm -hmm. Ja, dat is de kerk die erachter zit. En al die andere fatsoensrakkers. Dat had ik even maling, want ik ben, was er krachtig genoeg voor. Mm -hmm. Weet je, maar het is me heel duidelijk geworden. En te meer wat mij opvalt: is gewoon dat mensen vaak praten: leven na de dood. Ja, ja nou sorry, daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel in uh, blij uh, kernachtige antwoorden... door middel van glaasje draaien. Maar waar zijn die, Want, die, die, die, die, die, die mensen dan, die overleden geliefden van u? Weet u dat? De, heeft u daar een idee van? Nee, nee. De, Is tamen, dat de hemel? U, ja, dat zijn, al, dat zijn allemaal aannames. Mm -hmm, tuurlijk. Je, wat ik tegen je collega ook gezegd heb. Uh, ik, ja, sorry, ik ben een beetje een babbelaar. Ik ben een gepensioneerde psycholoog. Mensen moeten eens proberen mm. te beseffen... ...dat ze eens moeten leren leven met de twijfel. Wat, wat ik even schrok voor uw collega. Ja. Ik, die zei ook van, uh, ja, de twijfel. Zo van het uh, paradijs op aarde. Toen zei hij ook, uh, ja, en dan oude uh, zoiets. Dan, toen schrok ik eventjes hè, wat hij zei. Jee, nee. Ik zei, oh. Ja, maar dat is ook... Dat hoort bij het leven. Dat is het goede en het kwade, wat de Chinezen ook zeggen. Het yin en yang. Ja. Dat zit in elk mens. Maar daar liep de Telinde ook tegenaan, hè? tegen dat lijden en dat kwade. En daardoor kon hij zich God niet meer voorstellen. Nee, nee, precies. Nee, nee. Nee, maar ja, het is een kwestie van hoe ga je met jezelf om... en hoe, hoe sta je met je beide benen in, deze, in dit fantastische leven? Ja. Wat maak je ervan? En, en de... niet gaan zitten simmen van heb ik gezondigd en ja... Sorry, en dit en dat en zo. Nee, is gewoon voor de spiegel staan. Je elke dag is af. Nou, niet elke dag, maar je afvraag. Wie ben ik, ja. het, wie ben ik, wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik in, in dit prachtige leven? Nou, dat vind ik een prachtige oproep ook aan het einde van dit uur. Uh, Oké, okay, Wilfried. Daar kunnen we verder mee. Bedankt, uh, Niels. Met jou een hele goede nacht toe en veel gezondheid en geluk. Hartelijk dank. Heel mooi gezegd. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens, hè. Dag, Niels. Dag. Doeg. We hebben een astroloog uh, die heeft gebeld. Een astroloog en theoloog. Robert. Mag ik meteen... Goedendag. Ja, hoor, zeg het meteen Even maar. Ik wil corrigeren. Ik ben geen astroloog. Oh, maar een amateur-astronoom. Astronoom. astronoom. Die, uh, ja, astrologie. Dat houdt zich bezig met een nogal onwetenschappelijke manier... van het voorspellen van toekomst en dan wel van het lot van mensen. Ja. En de astronomie houdt zich gewoon bezig met de sterrenkunde... Okay. En uh, ik heb vanavond, terwijl ik uh, Domenee Terlinde hoorde, heb ik door een telescoop naar het firmament gekeken. Onder <laughs> andere de Andronome-Nevel gezien, die op 2,2 miljoen lichtjaren van ons afstaat. Dus het ja. licht wat ik zag, dat uh, heeft er 2,2 miljoen jaar over gedaan voordat het vandaar vertrok en in mijn oog uh, terechtkwam. Maar en kunt u uh, zich voorstellen dan dat, dat, dat Domenee Terlinde zegt: Ja, dat grote immense heelal, ik kan me God niet meer voorstellen dan? Nou, eigenlijk niet. En dat zit juist hierin. Uh, ik zeg dit niet zonder reden, dat van die Andromeda-nevel... want mm -hmm. eigenlijk kan ik me daar niet zoveel bij voorstellen. Dat licht meer dan 2 miljoen jaar onderweg is... voordat het van een ander sterrenstelsel bij mij in het oog uh, kukelt. Ja. Er zijn zoveel dingen in het universum... die ik me eigenlijk met mijn goede verstand niet kan voorstellen. Nee. Uh, betekent dat, dat dan dat het er ook niet is? Want dat is eigenlijk de logica die dominee Telinda aan de dag legt... Ja omdat ik het me niet kan voorstellen, ja, kan ik er niet meer uit, mee uit de voeten. Nou, dan denk ik, dan is er op wetenschappelijk terrein zoveel niet voor te stellen. Ik zie elke avond, als ik naar de, de sterrenhemel kijk en het is onbewolkt, wat wel onbelangrijk is. Ja. Um, belangrijk is uh, dan zie ik ook satellieten voorbij gaan. Nou, dan denk ik, dat zijn ook gewoon uh, kastjes van, van metaal, van, van een paar vierkante meter. En die geven tegelijkertijd miljoenen data door. Kan ik me dat voorstellen? Nee. Nee. Eerlijk gezegd niet. Um, maar het is er wel. Ja. Dus is mijn voorstellingsvermogen voor mij niet de norm op basis waarvan ik wel denk of niet denk dat iets zich ook kan uh, voltrekken. En dat geldt voor mij net zo. Op diezelfde ogen lees ik ook als theoloog de Bijbel. Mm -hmm. En uh, denk ik, ja, het is heel mooi dat God mijn verstand te boven gaat. Stel voor dat dat niet zo was, dan was ik zelf God. Nee, de God waarin ik geloof gaat mijn verstand te boven. En daarom kan ik hem op diverse terreinen niet volgen. Dat ja. betekent voor mij ja. absoluut niet dat hij er niet is. Het geeft vooral aan dat er een groot onderscheid is tussen de schepper en ik als schepsel. En, en gelooft u als theoloog dan ook in, in de hemel? Want dat serveert ja, Dominique de Wende ook als? ik heb aardig gezegd, ik, ik, ik keek zojuist eens naar de hemel. <coughs> uh, ja. ja, als je gewoon, als, als je in, in de Bijbel uh, kijk, uh, dan staat de hemel voor voor meerdere dingen. Uh -huh. uh, en uh, Volgens mij, in vorige bellen zei ook, dat heeft ook iets te maken met de on onzichtbare wereld. En dan denk ik wel, ja, daar heeft het voor mij ook mee te maken. Maar als ik het volgens mij een beetje goed zie, ik moet eerlijk zeggen, ik hou me niet heel erg veel mee bezig met, met die thematiek, uh -huh. dan denk ik dat we uiteindelijk als mens bestemd zijn voor een nieuwe aarde. We zijn aardbewoners. Uh -huh. Wij zijn uh, geschapen uit de aarde, genomen uit de aarde, de adama daar is de mens Adam, Adam uitgenomen en ja. we keren er ook in terug. En dan denk ik, wij zijn typische aardmensen. Dus in zekerheid vraagt me af, wat zouden wij mensen later in de hemel moeten doen? Ergens is dat niet onze plek. Onze plek is de aarde. En het zou wel eens kunnen zijn dat de hemel als het op de aarde keert... Uh, en, en op die manier dat een soort uh, uh, band bestaat tussen de hemel en de aarde. Maar ik denk in, in, in wezen dat we als mensen aardmensen zijn. Dus dat we op de nieuwe aarde, dat we daar een, een, een, een nieuw leven <coughs> kunnen beginnen. En dat staat volgens mij toch ook in de Bijbel, hè? van de ja. nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus dat komt ja. er wel op een dag. Uh, ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Uh, ook niet met mijn telescoop uh, in, aan, in de aanslag. <laughs> nee, maar ziet u via die te telescoop nog iets van... dat u denkt van nou ja, er is nog een, toch wel iets van de ziel of zo is in de hemel... of ik zie mijn geliefde ooit nog terug. Gelooft u dat? Nou ja, uh, uh, ik vind niet zozeer geweldig belangrijk... wat, wat ik daar nou als haar uh, privé aan, aan, aan, aan opvatting heb. Ik lees onder andere... Een, een, ah, u bent ook theoloog. Bijvoorbeeld een... Ja. een, een, een, een, een uh, een onderdeel in de Bijbel is de verheerlijking op de berg. Daar verschijnen twee mannen uit het Oude Testament, Mozes en Elia. Die verschijnen daar rondom Christus. Mm -hmm. um, dan denk ik, ja, uh, die komen dus toch ergens vandaan. Worden ook opvallend genoeg herkend door de Bijbelschrijver. Um, en dus daarin zie ik iets, eigenlijk een soort voorafspiegeling... van wat zich misschien wel in de toekomst zal voltrekken. Dat we dus ook herkenbaar wel weer uh, geliefden of mensen die ons dierbaar zijn, en, en die God ook dierbaar zijn, uh, dat we die weer terug zullen zien. Ja. Dus dat moet zeggen, uh, ja, wat ik daar precies zelf over denk, en mijn ideeën vind ik daarin niet zo geweldig belangrijk, voor mij vind ik daarin toch te je theoloog, wetenschapper, toch ook eigenlijk de, voor mij de Bijbel... de, de, de basis waarvanuit ik uh, mijn, mijn gedachten start. Ja. Maar u, de, de, die combinatie is zo leuk, astronoom en, uh, en theoloog. Heeft u wel eens een boekje erover geschreven of zo, hoe u er tegenaan kijkt? <lacht> nee, nee. Het, nee, het klinkt dat allemaal ik, zo ik, helder ik, als u het vertelt. Ik, ja. ik heb er wel eens het een en ander over gelezen, moet ik zeggen. Ah. Maar um, ja, ik, ik kan me voorstellen, maar ik, ik, zeg, ik geef nog wel eens lezingen... En uh, ik, ik, ik bestudeer graag dingen die ik met, waar ik met mijn verstand niet bij kan. En dat uh, voltrekt zich in de uh, theologie en dat voltrekt zich ook in de astronomie. Dat zijn beide vakgebieden uh, uh, ja, waar je gewoon uh, wat, wat, wat bijna onvoorstelbaar is. Ja, blijft u uh, wel met en... beide benen op de aarde staan? Uh, uh, dat lijkt ja, me moeilijk. Uh, no, nee, waarom? Nee? Okay. Uh, het, het, het, ik vind in beide gevallen als het ware um, hebben ze een hele duidelijke link naar, naar de aarde. Ja. Uh, bij de astronomie is dat denk ik ook wel heel helder... Van dat je weet, van het is maar een heel klein kwetsbaar planeetje... te midden van nou ja, ontelbare uh, sterren uh, en, en wellicht ook met allerlei andere planeten. En bij de theologie houdt men dat ook heel erg sterk op de aarde. In die zin, van, uh, in die zin is de Bijbel heel concreet. En vind ik dus jammer dat, dat, dat Domitie Linden bijvoorbeeld... niet met een persoonlijke god uit de voeten kan. Terwijl ik denk, degene met wie ik het beste contact heb... Ja. dat zijn mensen die juist... ...zich kenmerken door een enorme sterke persoonlijkheid. Ja, voor mij als het ware is God en een persoonlijkheid zozeer met elkaar verenigd. Uh, want dat is dus waar degene met die ik het meest uh, intense contact zou kunnen hebben. is dus een God zonder, die ik geen persoon is. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, daar wordt voor mij iets, iets volkomen wazigs mee en dan gaat het zweven. Ja, nou ja, dat is ik maar. ik houdt me juist ja. heel erg, vind ik zelf, met beide benen op de grond... ...omdat ik in, in heel veel gevallen probeer gewoon met die tekst hoe weerbarstig dat soms ook kan lijken. Bijvoorbeeld mm -hmm. ook zo'n verrijzenis uit de dood. Dan denk ik, ja, dan met u hebt gelijk. Dat is niet een trucje wat elke dag gebeurt. Daarom is het ook een wonder. En dat ja. maakt het ook, denk ik, zo bijzonder... dat het christendom in die zin een godsdienst is... die al meer dan 2000 jaar bestaat. Ja. Bij de gratie van het feit dat iemand de dood heeft overwonnen. Ja. Dat is iets wat nog niet velen is gelukt. Naar mijn weten, maar één. En die ja. heette Christus. En ik denk, als je daarmee... Uh, uh, als je dat niet kunt voorstellen, als, als, als dat je bevattingsvermogen te boven gaat... Uh, en daarmee afscheid van neemt, dan denk ik, ja, dan hou je, wat hou je dan over? Ja. Ergens neem je de kern erin uit weg, want dan denk ik, uiteindelijk gaat het groot om het goede leven. En het voortzetten van dat leven, ook als wij hier zijn gestorven, gaat ons leven verder. En ik denk dat daar de essentie in schuil gaat. Nou, als Christus niet uit de dood is verrezen, het was een hele beste man volgens mij... Uh, wie lukt het dan wel om ooit uit de dood te verrijzen? Het, het, zou, het, zou, heel, geloven, ik, ja, het zou uw geloof leegmaken als, als u dat niet meer kon geloven. Ja, ja dat is vrij raak getypeerd. Ja, ja oké. Okay. Ja. Um, nou ja, ik, ik, ik dank u hartelijk voor deze bijdrage, want u, u nou heeft ja, goed, het op ik, een denk, mooie manier gezegd. Ja, nee, ik probeer ook vanuit wat meer wetenschappelijke uh, basis daar iets zinnigs over te zeggen. En ik kan me best voorstellen dat het lang niet altijd even makkelijk is als misschien ook wel andere mensen denken. Daarvoor heb ik theologie gestudeerd. Uh, maar ik vind het wel jammer dat uh, Dominique te Linde afslaat bij, bij dingen waarvan ik denk... Uh, nee, als je nou echt je verstand gebruikt, mm -hmm. dan kun je daar in mijn ogen helemaal niet bij afslaan. Ja. Maar goed, dat is mijn opvatting. Heel goed. Het is het duidelijk. Uh, heel goed. En hartelijk dank. Een fijne nacht. Oké, okay, okay. goeienacht hoor. dag. Goed, um, ja, uh, naast mij is aangeschoven uh, um, Nora ja. Romanesco. Ik moet het even goed Ritzo zeggen. ook alweer. <laughs> <Nee>. <laughs> Collega van de VPRO. Um, geloof jij eigenlijk in de hemel? Helemaal niet. Nee? Nee, absoluut niet. En niet in God. En ik ben echt van alle religie ontdaan. Ik ben katholiek opgevoed. Dus ik heb er wel veel van meegekregen. Vooral de rituelen die ik heel interessant en boeiend en theatraal mm -hmm. vond. Maar de achterliggende gedachten, echt, nee. Een grote waanzin. Oh, nou ja, goed. Uh, ja, dat, dat is zo, hè? in dit multi-omroepbestel... Uh, uh, dan, uh, dan zit je zo uh, van, de, van de NCV in de VPRO. Maar jullie gaan het vanavond, vannacht... over hele andere dingen hebben, neem ik aan. Wij hebben het uh, vanavond en vannacht... Uh, over het geloof in de mens eigenlijk... en oh. over het geloof in de kracht van de mens. Want wat gaan wij doen? Wij gaan een team van vijf wielrenners volgen. Die zijn gisteren begonnen in Limburg... Team 10, heten ze. Aha. En uh, zij fietsen van Limburg naar Hilversum. Komen hier dus uh, nou ja, ergens zo tegen een uur of zes aan. Oh. En het is een soort warming-up en een soort training... voor de Tour for Life die zij gaan fietsen in september. Van 1 tot en met 8 september. Mm -hmm. Dan beginnen ongeveer duizend wielrenners in Italië. En die fietsen naar Nederland. Het eindpunt is de Kouberg in Limburg. En alle opbrengsten van die sponsorfietstocht... die gaan naar artsen zonder grenzen. Okay. En is dat zwaarder dan uh, Alpe Duzes? Wat, uh, wat iedereen altijd... Uh... De... Hier zit een uh, bonde, sport, sportloze dame die oh. zelf uh, liefst niet op een fiets zit. Dus ik zou het oh. werkelijk niet weten. Okay. Ik denk dat het heel pittig is. Het is 1262 kilometer in acht dagen tijd. En bezweet komen ze hier vandaag uh, ja, dus uh, vannacht ook bij jou in de studio aan? Mondkapjes om, want het schijnt nogal te ruiken, heb ik begrepen. Uh, Oké, okay, goed. Nou, we zullen gaan, uh, gaan luisteren zo. Um, maandag hebben we even geen uh, reguliere Casaluna... Maar een speciaal geheel nieuw radioprogramma. NCRV.